Woede, slaan, dat wil zeggen, wanneer de ondersten het licht hochma naar beneden willen trekken op een onrechtmatige manier. Het verschijnsel slaan bestaat niet in het hoger. Ik bedoel het echte slaan, geweld. Alleen door frustratie. Het absoluut ongecorrigeerd zijn is deze misdadige en zondige handeling, waarbij de lageren het, het Licht naar beneden probeert onrechtmatig te trekken. Het slaan is echter zo dat iemand het Licht naar beneden trekt. Door onreine kracht. Als iemand gaat slaan, dan moet je weer opnieuw beginnen met het geestelijk werk. Alles wat iemand had opgebouwd in het geestelijk in je studie, moet weer natuurlijk alles wat er gedaan was, niets verdwijnt in het geestelijk, maar nu moet die mens weer het weer opnieuw beginnen. Verschrikkelijk, hè? Slaan betekent woede. Als iemand aan zichzelf gaat werken en van buiten woede gaat tonen, ook van binnen moet je dat vermijden. Als je woede gaat tonen, alles wat je opgebouwd had, geestelijk opgebouwd, wordt God beverhoedde gebroken door woede. Woede is erger dan wat dan ook. Als iemand in koele bloede, dat wil zeggen, God verhoedde iemand vermoord, goed opletten wat ik zeg, het is paradoxaal wat ik zeg, als iemand in koele bloede iemand vermoordt, dat is minder hinderlijk voor zijn ziel dan woede. Dat is iets speciaal. Daar kan je niet uitkomen als je het gewoon iemand vertelt. Die zegt, elke dag zit ik, zit ik in de woede. Zoveel in de vielen, Zoveel so in de vielen, zoveel so in de woede. Het is erg speciaal, geen woede opbrengen, zegt tegen jezelf. Kijk hoe hard ik aan mezelf werk. Moet ik nu woede opbrengen? Weet dat als je woede opbrengt, alles wat je had gedaan, direct de prullenman, prullenmand. Ingaat, de ploemant, ingaat. Dus alles wat je wat, is wat je gedaan hebt, nu moet je dan weer op beginnen opnieuw. Niets verdwijnt in het geestelijke uiteraard, maar nu moet je weer opnieuw beginnen. Dat wat jij goed hebt gedaan, wat je werkt, wat je aan jezelf gewerkt hebt. Dat komt op je rekening als het ware, op je geestelijke rekening. Maar nu moet je weer opnieuw beginnen. Alles wat je had gedaan, komt natuurlijk wel op je rekening, dat zeg ik ook hier ook. Want niets verdwijnt in het geestelijke. Maar nu moet je weer vanaf nul, nul beginnen. Van nul af. Van nul af aan weer aan jezelf beginnen te werken. Het wil niet zeggen dat wij woedeloos worden, nee, maar je moet wel aan jezelf werken, aan je woede werken. Als je leven belangrijk is voor jou, dan moet je tegen jezelf zeggen, ach, nu heb ik woede, en ik de woede van binnen, want van buiten ben je aardig. Zeg dan tegen jezelf, weeg dit nou op, tegen al mijn verlangen, naar mijn correctie, mijn vervulling, etc. En jij moet zo lang denken over jouw doel dat overeenkomt met het doel van de scheping ten aanzien van jou, totdat het verlangen daarnaar, totdat jouw woede omdraait in het tegenovergestelde. Jij moet de woede dus niet verdringen, zoals bij een religie, maar de woede in jezelf laten en er niet naar kijken, niet gefixeerd raken. Niet de woede verdringen, dat doet, dat doet de hele mensheid op de snelweg A4 de, de A2, de A1, je moet het niet verdringen bij jezelf. En er niet gefixeerd op raken. Je hebt dan het gevoel van die woede, absoluut. Maar het gaat niet in. Je gaat niet in op die woede. Je moet op dat moment een vergelijkbare studie maken. Meteen gaan denken aan jouw doel. En als ik mij nu laat gaan, dan moet ik weer opnieuw beginnen. En tegelijk, tegelijkertijd blijft die woede. Je moet dan een parallele studie doen. Ja, toch wel. Nee, hij is toch... Nee, mijn doel. Ik heb zo hard gewerkt, mijn studie. Nee. Maar die anderen, tussen die twee, moet je zo een gevecht aangaan, totdat je van binnen voelt dat er warente komt. Als je een keer zo'n gevoel ervaart, dat betekent overwinning. En dat komt in jouw, en dan komt in jouw geest, genade enzovoort. Ga dan dat gevoel koesteren. Ja, ik heb mijn woede overwonnen. Er zal dan een geweldige uitwerking op je zijn. En volgende keer weer en weer en weer. Maar volgende keer zegt jouw verstand. Toen was het een fluitje van een cent. Maar nu is het het echte woede. Nu mag ik wel woedend zijn. Vorige keer was het niets. En jij moet dan op een hogere toestand jouw doel voor ogen hebben. En op dat moment jouw studie voor ogen hebben. Niet stoppen. Niet weggaan op dat moment. En niet apathisch te worden. Maar die woede van nu van deze toestand overwinnen en omdraaien naar het goede. Dan komt ook die woede van jou, die je niet had toegepast op je rekening. Die woede gaat dan omdraaien jouw verdiensten. Het is veel hoger om woede om te draaien, om te zetten naar liefde, dan om te zeggen ik doe nog dit, nog dat, ik heb geen liefde nodig, en ik heb geen woede nodig, dus blijf er tussendien. Als er echte woede komt, dat kan ook erg goed zijn, Let op, want de hele bedoeling is dat wij ons kwaad steeds voor ogen gaan zien in de volledige maat. En hoe eerder, hoe beter. Daarom dat wie aan zichzelf werkt, woede ervaart. Geweldige woede. Meer dan een gewone mens op straat, in de kerk, in de synagoge, of waar dan ook. Wie kabbala leert aan zichzelf, werkt die niet de woede zelf, maar de neiging om er echt tegenaan te gaan. De krachten, dat je dat echt wilt, je moet dat steeds overwinnen. De woede die je niet had gerealiseerd, maar wel had gehad, je had het wel kunnen doen, maar je had het omgedraaid naar het licht. Dat komt voor jou als verdienste. Dus, Verdring nooit woede, want dan verdring je jouw vooruitgang. Niet verdringen en niet doen of je het niet ziet. De schepper is goed. De liefde, de schepper geeft liefde. Alles is goed. Dat de schepper goed is, dat is duidelijk. Maar jij bent niet goed. Als je zegt, oh, de schepper is goed, alles is goed. Wat heb je dan gezegd? De schepper? Maar waar ben jij? Dus op het moment wanneer onze woede van zichzelf gaat spreken, dan moet je pas werk doen. Direct. Geweldig. Overwegingen doen. Met Bina hebben wij al een bron daarvan. De hogere Bina die wil alleen genade. Maar het onderste gedeelte van Bina wil Al-Ghokma ontvangen om het aan de mens die aan zichzelf werkt door te geven. Het was het laatste, 42ste artikel dat ik wilde opnemen in audio. Het is een bewuste selectie die, heb, die ik heb gemaakt. Membed 42, de naam Mem 42 is zo uitgekomen. Het is absoluut uh, afdoende. Het, het, het, uh, het is de basis, vormt de basis en voor het geestelijk werk aangaande mijn artikel. Er zijn in werkelijkheid boven 100 geschreven, maar anderen zijn misschien wat um, voor meer gevorderde studenten. Maar deze vier, deze 42, die zijn voor iedereen. Want een beginneling, die vindt daar ook uh, voedsel voor zijn ziel. Als zo ook iemand die gevorderd is in de Kabbalah, die zal nog diepere lagen van het begrepen um, kunnen um, erbij halen. Wens je succes, Wa werkelijk een ware succes in het overwinnen van je slechte neiging die wij allemaal ingeboren hebben. De wens om te ontvangen alleen maar voor jezelf. En komen tot Eenheid, samenvloeien met de scheppen, dat je absolute de en tot je persoonlijke grammaticum, volledige, uiteindelijke correctie.